1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Het cruise-schip Costa Concordia wordt later geborgen... dan tot nu toe was gepland. Het schip kapseisde in januari voor de Italiaanse kust... nadat het op een rots was gevaren. Daarbij kwamen 32 mensen om. De Amerikaanse bergers gingen er tot nu toe vanuit... dat het schip begin volgend jaar kan worden weggesleept. Maar de berging is een paar maanden uitgesteld naar mei of juni. Het schip moet in elk geval weg zijn voordat het toeristenseizoen begint. De kapitein van de Costa Concordia wordt vervolgd op verdenking van doodslag en het voortijdig verlaten van zijn schip. Het Kwaku-festival in Amsterdam-Zuidoost houdt mogelijk eerder op dan gepland. Er zijn financiële problemen. De verhuurder van tenten wil zijn tenten weghalen als de organisatie niet voorkomende middag de rekening betaalt. Volgens de tentenverhuurder staat Kwaku nog voor anderhalve ton bij hem in het krijt.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 Van 1997 tot haar dood was ze verantwoordelijk voor alle internationale versies van het Lifestyle tijdschrift. De doorbraak van Girlie Brown bij het grote publiek kwam toen ze in 1962 het boek Sex and a Single Curl publiceerde, dat een onmiddellijke bestseller werd. Het boek met adviezen moedigt vrouwen aan om financieel onafhankelijk te worden en te genieten van het leven als single. Girlie Brown is 90 jaar geworden.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 Welkom terug in het tweede uur van het Huis van de Maan... met ook in het tweede uur Chris Alberts bij mij. Hij schreef een boek dat morgen gepresenteerd wordt... Um, over de PVV-aanhangers, de, de, de kiezers op de PVV. Hoe zien die er eigenlijk uit? Um, heb jij, uh, Chris, één iemand... als ik jou vraag wie, wie nou de meest bijzondere... of uh, mooiste PVV'er was die je gesproken hebt... heb jij dan één iemand in gedachten... Nou, ik kan mij wel herinneren dat ik in, um, ik zal het verder, dat zal het met anonimiteit en zo, ik wil er niet veel zeggen. Maar um, het is een dorp in Gelderland, waar toevallig mijn vader ook geboren is. Waar ik bij een ouder echtpaar um, rond lunchtijd kwam, waar ik meegeluncht heb. En waar ja, hun belangrijkste probleem eigenlijk met moslims was: dat zij ooit uh, de koelkast via marktplaats te koop hadden gezet en dat er toen moslims naar hun huis waren gekomen... die koelkasten te kopen... en dat die moslims hun hond vies vonden. Ah ja. En wat vonden zij daarvan? Um, nou, ja, dat, het, nou ja, volgens die mevrouw uh, hadden die moslims die hond een schop gegeven. Ik weet, niet of dat nou, weet ook niet of dat nou aangedikt was of niet. Maar dat ik dacht van ja... Het zijn eigenlijk prima mensen, heel aardig, heel correct, heel conservatief. Dat, dat je denkt van nou, de typische CDA. Mensen zijn waarschijnlijk de typische CDA-stemmers hun hele leven geweest. En um, dat was nog een beetje in de tijd van Verdonk. Dus dat was in de tijd dat Verdonk hoog in de peiling stond. Dat was een van de eerste interviews. Met trots. En, met trots. En dat vonden ze helemaal geweldig. En Wilders vond ze niks. En toen later, dan is dat onderzoek even een tijdje stilgelegen. Ze dus hebben een mailtje gestuurd van nou, het duurt allemaal wat langer. En dan kreeg je een mailtje terug. Ja, maar nu stemmen wij natuurlijk op Wilders. En dan dacht ik, ja, dat is nou, ik denk heel vaak aan deze mensen terug. Omdat ze um, eigenlijk heel gematigd waren. was als een incidentje gebeurd. Ze ergerden zich aan um, de Turkse uh, verkoopster bij de blokker, die eigenlijk heel geïntegreerd was... maar dat als de Turk in de blokker kwamen, dat ze toch Turks praten... Dat dat en dat ze dat dan niet konden verstaan. Nou, dit is ongeveer het niveau waar heel vaak het over gaat. Maar ja, en maar wat helemaal je... in het publiek, wat helemaal verdwijnt. Ja, maar, maar dat, heeft, dat, dat, dat laatste voorbeeld heeft ook wel iets heel erg treurigs. Want er zet twee Limburgers bij elkaar in een volledig Hollandse omgeving... en ze gaan Limburgs praten. Uh, ja, dat klopt. Maar we maken we ja, kunnen ze zich er allemaal... dus ook niet overheen zetten... Um, nee, maar je, kunt ook, maar je kunt je ook afvragen hoe, hoe belangrijk dit soort dingen nou eigenlijk zijn. Of we daar überhaupt iets, daar überhaupt iets mee moeten. Bedoel, je kunt ook zeggen van ja, dat vindt u dan vervelend. Ja, dat is dan zo. is ja. die pech. Maar ik bedoel, voor deze mensen het voor hun wel... Um, ja, Vrij beslissende momenten waarop zij toch, ja, toch, tot de indruk, toch de indruk hadden gekregen dat het toch niet erg werkt in de multiculturele samenleving. Terwijl even voor de helderheid, het gaat hier om een erg blanke omgeving waar deze mensen wonen. Uh, waar woonden. in grote lijnen afgezien van diegene die in de koelkastkamer wonen geen, geen moslim woont. Uh, ja, nee, daar woont echt geen moslim uh, waar die uh, vandaan kwamen. En dat is overigens algemeen bekend, want bedoel, uit het internationaal onderzoek blijkt ook dat bijvoorbeeld Vlaams Belangstemmers, eh, ook niet helemaal vergelijkbaar met de PVV, maar toch, die wonen vooral in uh, gemeenten waar geen allochtonen wonen. Ja, dat, dat is ook al vaker geconstateerd, hè, dat ja. veel mensen die PVV stemmen eigenlijk... Uh, uh, zien er niet zoveel. Nee, nee. nee. Maar, maar toch, want jij bent uh, met dat kwalitatieve onderzoek juist naar die mensen toe gaan om te praten over de standpunten die ze hebben, ja. uh, hebben ze daar dus allerlei beelden bij. Ja. En geen positieve. Uh, nee, maar het is natuurlijk ook niet zo makkelijk. Maar kijk, ik bedoel, als je gewoon naar het debat in de media kijkt... als je gewoon um, als je wat ervaring hebt... het is natuurlijk makkelijker om negatieve uh, dingen te horen... of te zien dan positieve. Ik bedoel, dat weten we allemaal wel... Ik bedoel, je moet wat langer nadenken om te zien... dat er ook een positieve kant aan de multiculturele samenleving is. Dat negatieve, dat negatieve verhalen niet de enige verhalen zijn. Maar ik bedoel, ja, het nieuws gaat over incidenten. Incidenten zijn ook de dingen die mensen elkaar op verjaardagen doorvertellen. Dus dat dat, dat negatieve beeld er heel snel is... Dat lijkt, me, uh, ja, dat lijkt me vrij vanzelfsprekend. Waar zijn mensen bang voor als het om buitenlanders gaat? Uh, waar zijn mensen bang voor? Nou, mensen zijn bang voor een verandering van waarden die zij belangrijk vinden. Dus ze zijn, ze zijn wel bang dat er. Um, nou ja, ze kunnen wel makkelijk bang gemaakt worden dat bijvoorbeeld, uh, nou ja, dat bijvoorbeeld de vrouw minder rechten krijgt, zoiets. Of dat gewoon. Maar kijk, het gaat heel vaak eigenlijk over andere dingen, zou ik zeggen. Het gaat heel vaak juist over. Nou ja, bijvoorbeeld, hangjongeren in het winkelcentrum. Ik zou zeggen, als je nou wil dat we ophouden met dat gezeur over de multiculturele samenleving. veeg. Winkelcentra schoon. Hè? Zorg ervoor dat daar geen groepen allochtone jongeren. of blijkbaar allochtone jongeren. of schijnbaar allochtone jongeren rondlopen. Waar mensen het idee van hebben dat dat bedreigend is. Of dat dan echt zo is, is nog een tweede. Maar als die jongeren daar niet staan. ben je al heel vaak van heel veel problemen. in de multiculturele samenleving gewoon af. Uit, als, we uit het als ze daar gewoon niet staan. En laat ze ergens. Ik bedoel, geef ze een jeugdronk. Weet ik veel. Misschien ook een hele linkse oplossing. Maar ik bedoel, als ze in ieder geval in het winkelcentrum staan. Denk ik mensen, dan moet ik langs. En er wordt natuurlijk wel eens iets gezegd. Ja, iedereen zegt wel eens wat. Maar het krijgt dan toch een enorme lading. omdat het allochtone jongeren zijn. Nou, dan heb je het over dit soort dingen. En heb je het niet over hele grote wereldschokkende trends die mensen verwachten, maar mensen hebben daar gewoon last van. mensen denken van, er komen steeds meer buitenlanders in de wijk wonen. Nou ja, er zijn natuurlijk wijken waar dat ook gebeurt... en waar dat ook niet altijd hele positieve effecten heeft gehad. Hebben jullie rechtstreeks aan mensen gevraagd of ze zichzelf als racist zien? Nee, dat hebben wij niet gevraagd, want zo werken dit soort interviews niet. Het gaat een beetje uit van, als mensen zichzelf als racist zien... dan zullen ze dat wel gaan vertellen. En deden ze dat? Nee, dat doen ze niet. Dus... Dat betekent dat ze zichzelf niet zo zien of dat ze dat niet zo benoemen? Uh, ik denk dat dat een... een, een interessante... Of die zijn trouwens, ook nog een derde mogelijkheid. Nou ja, uh, kijk, het is een definitie kwestie van wat racisme is. Ik had daar van de week tot een Twitter discussie over... en toen bleken alweer verschillende mensen hele verschillende beelden te hebben... bij wat racisme is. Ik zie racisme als een ideologie... Waarbij het gaat over uh, verschillen tussen rassen. Nou, die mensen hebben het echt niet over rassen. Die mensen hebben het gewoon over gedrag waar ze last van hebben. Of over verwachte uh, stij uh, daling van de huizenprijs in hun buurt. Nou, dat soort vrij simpele dingen. En die hebben echt niet met rassen te maken. Tenminste, ik vind dat een erg vergaande interpretatie. Daarom zeg ik daar in het boek ook niks over. Het zou ook kunnen zijn dat andere mensen dat anders uh, concluderen. Maar ik vind dat echt heel vergaan uh, om dat te concluderen. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. U kunt bellen en meepraten um, oh, en uh, zeggen wat u hiervan vindt. Uh, en ook de vraag van uh, ja, de verkiezingen die er aan zitten komen. Hoe gaat dat uh, verder straks? Want um, één ding kun je feitelijk vaststellen als de peilingen uitkomen. Dat is een spek gehad, hè, maar als de peilingen uitkomen... dan wordt het politieke midden uh, er bepaald niet steviger op in dit land. En de vraag is, hoe komt dat? Waarom verdwijnen eigenlijk een beetje die uh, politieke partijen van vroeger uit het zicht? Uh, CDA, Partij van de Arbeid. Ze zijn er nog steeds, maar ze worden stukken. Kleiner eh, dan ze ooit waren. En interessant is, waarom gebeurt dat? Wat vindt u daarvan? 0800 1121, dat is het telefoonnummer van eh, Kazeluna. Um, zijn er ook momenten geweest dat, dat, dat, dat jij en, en, en de anderen die bij het onderzoek betrokken waren, schokken van wat mensen zeiden? Nee. Nou ja, kijk, het is een beetje, het is verschillend. Kijk, ik heb zelf veel meer interviews gedaan met die studenten die ook hebben deelgenomen. En die studenten hebben minder ervaring en dan schrik je sneller. De studenten schrikken wel, denk ik. Um, en dat zeggen ze ook af en toe wel, met name van de fanatie. Dat je denkt van, oh, dit hoor ik toch. Ik hoor nu toch echt iemand precies hetzelfde als Geert Wilders zeggen. Maar ik, ja, ik schrik niet zo snel. Nee. Ik denk, ik denk, ik, ik bedoel, ik weet ook wel dat ik bij een meneer bij was, in een, in, ook in een klein dorp. En die had een wapenverzameling. En die was daar ook voor veroordeeld. En die, was, um, en die had een dochter. En die, was, uh, die had een probleem met een loverboy gehad. En dat hij was bijna in brand gestoken. En hij vertelde dat al die wapens die hij had, van een hele grote kast. We spreken op twee meter afstand met allemaal wapens erin. Die waren al bleken allemaal illegaal te zijn. En het, is wel, het geeft wel een leuk beeld. Want je, je krijgt wel het idee dat het allemaal echt is. Hè? Hij doet geen poging om het mooier voor te stellen dat het is. Ja. Maar je denkt toch bij jezelf. Van, nou, ik hoop dat ik hier toch. Uh, dat ik het hier heel uit uh, weer. Uh, dat ik heel uit weer weg ga. Maar nee, ja, nee. Maar dacht, de, Was deze man ook in staat om op zichzelf te reflecteren? Of lag uh, alle een de meeste mensen, De meeste mensen reflecteren niet op zichzelf. Maar dat zeg ik meer vanuit mijn docentenrol dan vanuit dit onderzoek. De meeste mensen vinden dat heel lastig. Want die leggen de schuld vooral uh, bij anderen. O, nee, de meeste mensen leggen de schuld natuurlijk ook bij anderen. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, er is natuurlijk geen enkele ZZP'er op dit moment die, uh, die, heel slecht, uh, die heel slecht boert. En dat het aan hen, hem of haar zelf ligt. Uh, dat ligt natuurlijk aan allerlei andere dingen. Maar het ligt nooit aan hunzelf. En het is met heel veel dingen zo. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kaaselunen. Mailen kan naar uh, kaaselunen.ncv.nl. En uh, Chris Albers die zit naast mij. Uh, dus als u wat wil zeggen of wil vragen, dan is het een uh, uitgelezen moment daarvoor. 0800-1121. Paul, goedenacht. Goedenacht. Uh, ik hoorde net jou, uh, jouw vraagoproep, hoorde ik. En ik, had, uh, ik denk dat ik een vermoeden heb waarom, dat waarom het uh, steeds meer naar links trekken en naar rechts trekken. Mm -hmm. Ik denk dat de Nederlander zich niet meer herkent in de traditionele politieke partijen. Zoals het uh, PvdA en het CDA. Omdat, dat, um, omdat ze dus... Um, zich ja, ze herkennen omdat het ook allemaal geschoolde mensen zijn. Dus die universitaire opleiding... En ja, daar, daar herkent de Nederlander zich niet meer in. Ja, uh... Want dat zijn gewoon... Wat, ja, ik snap dat de verbinding vrij slecht is. Nee, nee, nee. Je bent goed te horen. Het zijn allemaal geschoolde ja, mensen, zeg je. En, en de, de, de gemiddelde Nederlander die herkent het niet, want dat is academici praat. Juist, inderdaad. Wat, wat kijk, zeg is? En jij, dat, dat is op een gegeven moment... Kijk, als ik, ik ben zelf een, uh, een vrachtwagenchauffeur. En ja, als ik af en toe die, die mensen hoor praten... Nou, ik versta dan niet eens de helft van wat ze zeggen. Of wat ze bedoelen. Ja. Plus het feit dat ze, uh, ik heb dus de, de vorige uur heb ik ook gehoord. Ja, ze zijn ook bezig met het uh, met de volgende termijn. Dus uh, ik wil herkozen worden in de in de Tweede Kamer. Dus ik, ik ben bezig voor mijn ja, voor mijn stoeltje zeg maar. Ja, ja, ja. Herkenbaar, Christen, denk ik. Ja, dat is heel herkenbaar. En uh, dit is iets wat we ons heel vaak niet realiseren. En uh, ja, dan zeg ik er toch altijd maar meteen bij uh, in het publieke debat... zijn dat dan kennelijk hele domme mensen die dan het Kamerlid niet kunnen begrijpen. Maar ik begrijp het ook heel vaak uh, vrij slecht. En als je dan Wilders daartegen afzet... Nou, Wilders, dat begrijpen we allemaal wel. En het is best wel een groot voordeel dat we hem kunnen begrijpen. Er zal niemand bij Wilders verrast zijn over wat hij um, naar voren brengt. Want iedereen heeft begrepen wat hij bedoelde. Nou, ga dat maar eens, uh, dat maar eens bij het gemiddelde PvdA-VVD-Kamerlid uh, proberen op dezelfde manier. Dan ja. krijg je toch een ander beeld. Paul zegt, uh, de, de gemiddelde Kamerlid is aanzienlijk uh, hoger opgeleid dan uh, de, de kiezers. Dat is zo'n punt. Mm. Uh, ja, maar dat is toch van alle tijden? Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Dat is, er is natuurlijk altijd wel een oververtegenwoordiging geweest... van hoger opgeleid in de politiek. Maar het aantal mensen wat superhoog opgeleid is... dat is toch wel erg aan het stijgen. Dat, uh, ik bedoel, kijk, het is natuurlijk nooit helemaal representatief geweest. Het is nooit dat 60% van de bevolking heeft... MBO-bewijs van spreken. En er zit ook 60% MBO's in de Kamer. Dat is nooit zo geweest. Maar ik geloof dat het aantal mensen wat geen HBO-opleiding heeft in de Kamer. dat kun je op één hand tellen. Nou, dat is uh, toch een beetje overdreven, dat, lijkt me. Dat is toch echt wel van, van en deze En als je tijd. bijvoorbeeld. Nou ja, je kunt het ook op andere niveaus zien. Want ik bedoel, we praten heel makkelijk over uh, landelijke politiek. Maar als je bijvoorbeeld de Amsterdamse gemeenteraad neemt. Nou, daar zitten geloof ik een man of vijftien van de PvdA. Zitten vier mensen die gepromoveerd zijn. Moet je eens nadenken over wat dat zegt. Ja, of een gemeenteraad. Over gemeenteraadsleden van de P van de A. Nou ja, belachelijk. Goed. Zeg. Paul, dank, dank voor jouw belletje. Dank je wel. Ben je nog onderweg trouwens? Ja, zeker. Aha. Uh, je, je, je klinkt dus of je stilstaat. Nee, nee, nee, nee. Kom misschien nog een nieuwe telefoon of zo. Ach, nou. <laughs> Ik heb steeds kort een nieuwe telefoon, dus... Hij doet het uitstekend. Uh, Oké, okay, nee, ik ben weer. de uitzending weg. Dankjewel, dag. Doei, 08, dag, 0800 -1 -1 -1. dat is het telefoonnummer van uh, Kazeloenen. Albert, die belde ook. Albert, goedenacht. Goedenacht. Ik uh, wou eerst voorstellen, ik ben die naam kwijt van die dat boek heeft geschreven. Chris Albert. ...wat hij vindt van een zakenkabinet. Want ik denk zelf, zoals het er weer gaat uitzien... ...dat het op een gegeven moment eh, al heel moeilijk zal zijn om een kabinet te vormen. Vooral om wanneer Wilders weer toch wel groot wordt... ...maar de verantwoordelijkheid niet aandurft. want de heeft hij gebleken. Hij heeft ons op kosten gejaagd om 70 dagen te lullen en te ouderen... ...en op een gegeven moment toch met schaar eh, door te knippen... Dus ik zit ik zelf meer, meer te denken dat we bestuurd worden. Vooral in deze ja, jaren die heel moeilijk zijn. De, zeg maar door, door mensen die wie, ja, wie het in de vingers hebben. Ja, ja goed. Een zakenkabinet. Een zakenkabinet. He? Chris? Eh... Um... Did, het aardige is, kijk, voor een hele hoop PVV-stemmers geldt eigenlijk... dat het niet zo gaat over de uitvoering van beleid. Het gaat veel meer over dat mensen een herkenbaar geluid willen horen. En um, het oplossen van problemen... Ja, maar daar komen we toch niks verder mee. Ja, dat klopt. Daar komen we inderdaad Daar komen we niet per se verder mee. Nee, nee, nee dat is het, helemaal... Daar kijk, heeft ik hoorde vandaag nog wat die hoeveel bedrijven dat er weer gesloten zijn. Nou, op een gegeven moment... Ja. Dan uh, wordt het net als in Spanje... Ja. Dan heb je op de, zo op de tien mensen acht werkelozen. Nou ja, en wie brengt dat nog op? Nou, er is één. Ik vind dat er altijd één heel erg groot probleem is bij deze, uh, bij deze discussies. En overigens, ik spreek u niet tegen en ik weet daar ook zelf te weinig van. En dat realiseer ik me ook ja, heel erg. Ook, maar ik heb er wel eens naar geluisterd en denk van hé, hey, zoals ook uh, die, heer die, die toen de tijd van d 66 die bij de, de die grote firma directeur was, nou zit hij geloof ik bij Ajax in bestuur. Hmm. Die was ook een hele intelligente en een goede bestuurder. U bedoelde Hans Wijers waarschijnlijk, maar die zit volgens mij ja, niet bij Ajax. Ja, klopt. Die oh, zit natuurlijk ja. bij Ajax, hè? Kijk, wat, wat een heel groot probleem is... is dat we allemaal denken dat alles door de politiek besloten wordt. En ik weet dat op economisch gebied ben ik daar geen expert in. Dus ik weet niet precies wat, wat, in hoeverre de economie nou wordt aangejaagd... door zo'n kabinet of dat het juist heel erg door Rutte... Uh, allemaal de in is geholpen. Daar wil ik geen uitspraak over doen. Maar we, we hebben wel heel erg veel vertrouwen in... dat het allemaal door de politiek komt. En dan maken we onze verwachting daarvan, denk ik, ook een klein beetje te hoog. Ja, maar werd u dan ook niet een beetje boos na die 70 dagen om te handelen en de laatste dag ontploft... want dit kost ons toch kapitalen. Nou ja, ik denk dat was niet zo, was niet zo, was niet zo handig, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik denk dat het, dat het niet zo... Ja, is dat nou belangrijk? Kijk, uiteindelijk, het maakt ook weer iets duidelijk voor mensen, zou ik zeggen. We zijn een van de rijkste landen op de wereld. Natuurlijk kost dit extra geld... Natuurlijk het duurt allemaal wat langer, maar dat is natuurlijk het probleem van de politiek op zich. Dat een hele hoop mensen vinden, en dat is eigenlijk waar u ook aan refereert... dat er heel veel gekletst wordt en dat er dan vervolgens niks gebeurt. Maar dat is een veel breder probleem dan alleen maar van uh, de katshuisonderhandelingen en van Wilders. Dat is eigenlijk het hele hm. probleem met Den Haag voor een hele hoop maar mensen. Maar je, je kunt eigenlijk met je ogen dicht samen uh, vaststellen dat dat uh, uh, een coalitie vormt... dat dat een lastige klus gaat worden, links nou, of rechts. Nou, volgens mij is het helemaal niet ja, zo. En volgens dat past, ja, zoveel dagen lullen, lullen, lullen, lullen, lullen. Nou, dat weet, ik niet, dat, weet ik niet zo, dat weet ik niet zo zeker. Ik denk bij uh, Koenders heeft dat uh, twee dagen gekost. Ik was op vakantie. Ik ging op vakantie toen het kabinet gevallen was. En toen werd ik opeens gebeld voor allerlei commentaren. Uh, en toen dacht ik, nou, dat hebben ze dat wel heel snel gedaan. Want ik weet er helemaal niks ja, van. Nee, ik werd pas twee dagen op vakantie. Dat, dat is waar. Koenders Koen is snel gegaan. Uh, tegelijkertijd, VVD zal groot worden. Uh, PVV zal groot worden. SP zal groot worden. Dat, dat zal het speelveld ja, ongeveer ja. wel zijn. Kijk. We weten ook, dat, dat hangt uiteindelijk toch af... van de persoonlijke vaardigheden van die politie. Ik wil best heel erg kritisch doen over een hele hoop politici... die uh, gekozen worden. Daar ben ik zelfs hartstikke goed in. Maar ik bedoel, zij moeten gewoon compromissen sluiten... Of ze moeten, een uitruil, um, ze moeten een, uitru tot een uitruil komen van standpunten. En mijn stelling zou zijn. en dat heeft Paars destijds ook laten zien. dat je een uitruil moet doen van standpunten. en niet tot compromissen moet komen. want in compromissen, daar herkent niemand zich in deze tijd meer. Maar dan heen. zegt Albert, moeten we niet naar een zakenkabinet? Nou, misschien is dat wel. Misschien is dat wel een heel goed. Ik moet zeggen, dat is wel grappig, want al pratende. Ik zal dat wel 24 of 25, 70 krijgen. Op kunnen partijen dan de win niet omheen. En misschien is, vindt hij dan toch wel weer één of twee partijen die dan hem uh, nemen als gedogen. Uh. Maar dat, dat, dat kan toch niet? Nou, het kan wel, want hij is dan democratisch gekozen, dus dan, dus dan hebben nou, we het ermee te doen. Maar je, je, je kunt hem toch, het is toch gebleken, je kunt hem toch niet meer laten gedogen. Want hij schreeuwt en doet het maar. Hij jaagt heel veel mensen op stang. Ja, maar goed, dus zodra het kiezers ja, als uh, om hij om daar stemmen, is, dan is hij. Ja, daar, daar, dan dan is is ja. Dus dan ja, hebben dan we het er maar mee te doen. En ik bedoel, kijk, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een enorme hekel hebben aan, uh, aan de SP of aan de P van de A. En dan ja, moeten ja. we het ook meedoen. Dus dat is eigenlijk, daarvoor geldt precies hetzelfde. Ik vind dat idee van het zakenkabinet, ik vind dat niet zo heel erg gek. Maar ook dan geldt... Nee, dan, dan kan Wilders ook met, zeg maar, de, zonder de trainingsbroek uit te doen. Laat kan hij maar roepen en schreeuwen. Maar deze mensen bepalen dan het beleid. Nou, het onafhankelijk dat... van een politieke partij. Nou ja, kijk, ze hebben dan natuurlijk uiteindelijk ook weer een kamermeerderheid nodig. En dat is natuurlijk ook al, elke keer toch weer lastig. Kijk, ik zou, het wel aardig, ik zou het wel een aardig experiment vinden. Ik moet zeggen, ik vond dat hele idee van dat gedoogde kabinet... dat vond ik ook wel een aardige variatie. Dus ja, maar ik ben toch, niet zo, ik zou dat, dat niet zo gek vinden. Nou ah, ja, totdat ze op een gegeven moment ja, in dat kamertje waren. Ja. En wat dat precies de oorzaak was. Ik heb het natuurlijk wel gevolgd, daar weet ik ook niet, maar... Zoals ik het dus zelf hoorde, liet hij het op. De, wel, als dat al 70 dagen aan het lullen wel, liet hij op de laatste dag. Want het is natuurlijk bewaren alsof we dingen op papier gezet. En de laatste dag zit het nee, we beginnen er niet aan. Goed. Uh, we, we, ga, we gaan het hier maar, maar bij laten, Albert, want um, er zijn andere bellers. En, en, uh, nou goed, we gaan gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. Het, het zal een interessante het omhoog, fase worden, weer. En ik wil je hartelijk danken dat je belde. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van uh, Kazeloenen. Uh, u kunt ook mailen naar kazeloenen.ncv.nl. En Chris Amers, die zit naast mij. Annemie, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, ik heb de vraag zo begrepen... Uh, dat uh, er zorg zou zijn waarom Nederlanders of uiterst rechts of uiterst links stemmen. Nou, denk ik dat rechts of links niet uh, het vraagstuk is. Volgens mij bestaan die oude... Uh, noties van rechts of links niet meer. Uh, ikzelf ben iemand die, ik ben nu 73, uh, vanaf mijn twintigste werd ik een beetje politiek bewust. Ik was toen uh, een jong student. Ik kom uit het Zuid-Limburg. En ik heb vanaf het moment dat ik mocht stemmen, 21 was het toen, heb ik progressief gestemd. Mm -hmm. En ik zou nu als iemand mij zou vragen, wie stem je? Dat wordt mij wel eens gevraagd. Ik had altijd een uitgesproken politieke mening. Ik zou nu niet meer weten nee. op welke linkse partij ik zou moeten stemmen. Ik ben een fan van Wim Semius en ik vind meneer Wijvels van het CDA ook een hele verstandige meneer. En zo zitten daar in allerlei partijen mensen, uh, ook bij de ChristenUnie, waarvan ik denk, goh, verstandige taal sla je uit. Maar u stemt dan wel op mensen en niet op uh, partijen, laat staan op ideologieën? Ik heb niks met ideologieën. Ik ben uh, heel erg streng katholiek opgevoed... en daar heb ik gelukkig afstand van kunnen nemen. Dus ik vind dat ik voor mezelf moet denken... en dat ik overwegingen moet maken... en dat dat uh, vaak een morele kwestie is... of een, een, een kwestie van ja, rechtvaardigheid of uh, inzicht in bepaalde uh, internationale samenhang van problemen... waardoor je een bepaalde weg opgaat... Waar, waar je oplossingen ziet van bestaande maatschappelijke problemen. Ik lees mijn kranten, ik kijk naar mijn tv-programma's... en ik ontwikkel me, ook op mijn oude dag... vind ik dat ik mezelf moet blijven ontwikkelen. Maar uh, ik vind dat politici het ons wel verdomd moeilijk maken. Ja. Omdat ze blijven hangen in oude... Uh, Ideologisch stellig En daar kan ik niks mee. Chris? Nou ja, ik denk dat het heel vaak één pot nat is. Ik bedoel, ik dat zei eigenlijk waar we het in het eerste uur even over hadden. Als je bijvoorbeeld, hebt, als je nou het hebt over die eurofondsen. De euro moet, ge-, moet gered worden. Een hele hoop burgers willen eigenlijk niet extreem stemmen. Die willen heel graag op een middenpartij stemmen. Maar als je nu op dit moment tegen die eurofondsen bent... nou, waar kun je dan op stemmen? Dan kun je stemmen op SGP. Nou, dat komt toch voor de meeste mensen niet erg in de richting. Um, de ChristenUnie, nou, dat is toch ook voor een hoop mensen. Is dat toch ook wat? Extreem Partij voor de Dieren komt ook niet erg in aanmerking. Nou, blijven SP en PVV over. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje lastig... om dan nog een keuze te maken. En dan hebben we het al helemaal nog niet gehad over... al die andere maatregelen. Bijvoorbeeld over de zorg... Ja, vertel, vraag nou eens aan de gemiddelde burger of hij begrijpt bij welke partij. Um, he, wel, welk, welk idee bijvoorbeeld de P van de A dan heeft over de zorg en waarin dat dan verschilt van het CDA, nou dan komt er natuurlijk helemaal niks. Terwijl het is natuurlijk niet zo dat de gemiddelde burger de zorg niet belangrijk maar vindt. Maar wat zegt deze constatering nou? Betekent dat dat heel veel politieke partijen ook niet meer snappen waar hun eigenlijke, hun oorspronkelijke kiezers voor staan? Nee, ze begrijpen niet. ik zou zeggen dat ze zich niet durven te onderscheiden van, um, van anderen. En dat dat, een, en dat, dat, tot allerlei van, ja, dat leidt tot grijze programma's. Uh, persoonlijke campagnefilmpjes, heel veel getwitter en al dat soort uh, dingen. En, ja, dat, maar dat is natuurlijk niet waar het om gaat. Ik bedoel, mensen willen natuurlijk uiteindelijk gewoon weten als ik VVD-stem. Wat krijg ik dan voor Europa? Wat gaat de VVD dan doen aan die eurofonds? Of wat krijg ik dan voor zorg? Nou, dan weten een hele hoop mensen het niet. Ja, maar er is, ik denk dat u dat dat toch aan iets voorbij gaat. De manier waarop de euro is ingevoerd, dat is een proces geweest... wat de meeste burgers boven het bed is gegaan. En ik hoor van Milo nog zeggen, ja, dat hoeven we allemaal niet... hoeft de, de kiezer allemaal niet zo precies te begrijpen, dat beslissen wij wel. Voor jullie, want het is te ingewikkeld om aan de kiezer uit te leggen. Klopt. En als je op die manier een verstrekkend iets... waarvan waarschijnlijk al die bankdirecteuren zelf ook niet de gevolgen hebben voorzien... toch doordrukt, omdat je vindt dat meer de Europese landen er ook bij moeten komen... en dat is ook allemaal heel erg snel gegaan. Wat wisten wij van de economie in die landen? Er waren allemaal... Uh, ja, in partijlanden waar democratisch denken niet eens bestond, waar misschien een idee was over wat democratie was, maar de praktijk niet bekend was. En ja, nu zitten we met vrij vervoer en ver transport en verplaatsen van mensen, zitten we ineens met uh, een heel nieuw soort gas Vroeger kwamen ze uit Turkije of uit, uit Spanje of uit Marokko en nou uh, hebben we het idee dat half Oost-Europa leegloopt. En daarom keren de mensen zich tegen de euro. Omdat ze denken, jezus, dan krijgen we heel Oost-Europa op ons dak. Dat kun je de mensen uit Oost-Europa niet kwalijk nemen. Ze willen eigenlijk zien in wat voor een paradijs wij wonen. En daar willen ze ook een stukje van mee proeven. Hmm, hmm. En uh, dat hadden politici ons moeten uitleggen. Uh, hebben, ze, hebben ze niet gedaan. Nou, dat, dat laatste. Ik was het eigenlijk helemaal met u eens tot dat laatste stukje. Volgens mij zijn sommige dingen uh, niet heel erg goed uit te leggen. En ik bedoel, kijk, um, ik vind wel dat sommige partijen die pro-Europees zijn, dat wel heel erg weinig uit willen leggen aan burgers. Maar de vraag is of het ook heel erg goed uit te leggen is. Ik bedoel, bijvoorbeeld bij de euro. De vraag die nu bijvoorbeeld eigenlijk heel erg belangrijk is, is: heeft de euro ons nou de afgelopen tien jaar nou extra welvaart gebracht? Nou, ik heb daar helemaal niet, ik wil daar helemaal niet kinderachtig over doen. Ik heb werkelijk geen enkel idee wat antwoord op die vraag is. Ik ben daar geen expert in. Ik denk dat er misschien honderd economen in Nederland zijn die daar een antwoord op kunnen formuleren. En wij als burgers worden nu allemaal gevraagd daar iets, over te, daar iets over van te vinden. Ja, dan krijg je dus allemaal totaal onzinnige meningen daarover, volgens mij. Nou, maar de meeste mensen zeggen. sinds de euro is alles duurder geworden. Nou ja, en, en dat is wat. Ja, als ik ben. in brood koop en ik betaal 2,5 euro. dan reken ik nog steeds om. dan denk ik. verdomme, het is meer dan 5 gulden. Ja. Dat is wel veel voor een brood. Ja, daarbij wel even vergeten dat we natuurlijk al heel wat jaar. inflatie achter de oh, hebben. Nee, maar, inmiddels. Zeg maar dat, aan, aan inflatie denk je dan niet. maar je denkt wel. Goh, wat denk je dat er, wat er gebeurde in Zuid-Europa? Waar, waar, als ik op vakantie ging, terwijl ik een alleenstaande ouder was... met mijn kinderen in Griekenland ging, dan jaagden wij. We konden daar zes weken op vakantie gaan van een budget... wat je in Nederland in de maand nodig had. En, dat, en, en voor, voor de mensen in Zuid-Europa is die euro... een veel grotere inbreuk geweest dan voor ons in het Rijke uh, Noord-Europa. Ja. En dat moeten wij ons ook maar eens een keer gaan realiseren feit is dat jij een keuze uh, zult moeten gaan maken. Tenminste, als je wilt stemmen. Ik neem aan dat je dat, je dat wil. Ja, ik weet het nog steeds niet. Nee, nee, ik wacht de discussies ja. af. En ik ben uh, een, een, een, een aanhanger geweest van de jonge garde uh, in de PvdA. Want ik het dus knapmoedig vond dat ze dat, dat, ze dat toch nog wilden. Maar ik weet nog niet of ik, dat, uh, of ik die keuze kan maken. Maar de jonge garde is uh, Hans Pekman een consort, bedoelt u? Nou, de, de, de, de, de tegenwoordige lijsttrekker. vind ik een slimme jongen. En ja, heeft nou, ook... Spekman is de voorzitter. Dus ja, die Spekman, heeft... Spekman ja. denk ik soms een beetje te arbeideristisch. Maar ik vind wel dat hij het hard op de goede plek heeft. Okay. Maar met arbeiderisme komen we niet zo ver. Goed, dank voor het bellen. Ja, dag. Dag. 0800-1121. Dat is de telefoonnummer van Kaaseldoene als u mee wil praten. Um, Nel Maas schreef een kort en bondig uh, mailtje. Hallo met mij. Ik vraag me af of uw gast van vanavond soms ingehuurd is door de PVV om die partij te promoten. We zijn nog wel degelijk Nederlanders die <lacht> nadenken. En wel inzien dat de PVV niet bestaat uit mensen die het goed met ons voor hebben. Nou, dat is altijd heel leuk. Uh, ik zeg altijd, uh, het, wat ik altijd hoop, is dat mensen van D66 hopen dat, of denken dat ik door de PVV ben ingehuurd. En ik kan u melden dat fanatieke PVV-aanhangers denken dat dit een complot is van D66 om de PVV stuk te maken. En als nou beide partijen dat denken, dan doe ik het helemaal goed. <lacht> Ja, ja, ja. Goed, dat vind ik. Het, als... wil, het punt is, er zijn post de Pvv is een maatschappelijk fenomeen. Het is er gewoon. We hebben het er maar mee te doen. En wat belangrijk is, is om te begrijpen waar het vandaan komt. En dat betekent dat je niet meteen in een mening moet vervallen over wat je daar dan van vindt. We kunnen, natuurlijk kunnen we elke minuut gaan zeggen... dat het heel denigerend is voor vrouwen... dat de PVV over de kopvoldertaks begint. Natuurlijk is dat zo. Maar daar komen we niet verder mee... om dat elke keer weer te gaan zitten herhalen. De vraag is, waar komt het vandaan en wat kunnen we ermee doen? Goed. Um, wij hebben André aan de lijn. André, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, ik kon het niet meer om toch te bellen. Nou. Dat, uh, ik wou graag reageren, namelijk omdat... Uh, naar mijn gevoel de middenpartijen leeglopen, omdat het een heel erg uh, academisch niveau heeft. En omdat uh, uiteindelijk de SP de mens centraal stelt en de PVV eigenlijk duidelijke taal spreekt en ook zeer sociaal-economisch beleid voert. Uiteindelijk is Nederland een rijk land, maar heel veel mensen in Nederland zijn niet meer rijk. We hmm. hebben een voedselbank, de prijzen gaan omhoog. Iemand die pas op de arbeidsmarkt start, krijgt alleen nog maar een contract. Vaste dienstverbanden zijn uitgesloten. Dus een huis kopen zit er voor die mensen al niet meer in. Uh, via ZZP'ers die hele moeilijke tijden doorgaan. Die werken nog voor onder het minimum en proberen het hoofd boven water te houden. En een SP en een PVV komen toch wel met duidelijke standpunten. Waarin dat ze zeggen van nou nee, uh, ook die mensen moeten gesteund worden. Moet er moet een sociaal beleid komen. Ja. En niet alleen de graaiers uit het midden. Want kijk maar naar Wim Kok. Was tegen de, uh, he, sprak toch zo over het exorbitante zelfverrijking. Maar nam zelf wel aardige bonussen mee. Nou, uh, en dat midden is ja. daarom, denk ik, het vertrouwen verloren. Goed, eh, belangrijk is zeg maar het sociale hart van de PVV. Dat, dat is. Uh, um, uh, ja. ja, en van de SP ook, natuurlijk. Nou ja, ik denk dat er wel wat dat betreft een verschil is tussen de SP en de PVV. Kijk, de SP weet ik niet zo heel goed. Maar wat ik wel denk is, is dat als je links bent en je staat um, duidelijk uh, herverdeling van inkomen en zo, uh, sta, je, sta je voor. Hè, fatsoenlijk sociaal stelsel, al dat soort dingen. Nou ja, dan is de SP natuurlijk veel helderder in dat zij dat voorstaan. Aan de P van de A. Dat is gewoon heel erg begrijpelijk en het heeft op zichzelf heel erg veel waarde dat de, PVV, dat de SP daar zo duidelijk over is. Ik denk bij de PVV, en dat zie je in het boek heel erg sterk terug, um, er is aan die mensen gevraagd: wat boeit u? Nou, sociaal-economische onderwerpen helemaal afwezig. Dus wat dat betreft zou ik zeggen... PVV zit toch op een ander, zit toch meer op culturele thema's... zit meer op maatschappelijke veranderingen... en gaat niet zozeer over geld. En bij SP gaat het meer over geld. En daarmee bedoel ik trouwens niet iets negatiefs, maar ik bedoel... Het gaat maar geld over... voor, voor zorg, ouderenzorg oh. bijvoorbeeld? Ja, maar Hekelpunt. dat gaat meer... Nou ja, de vraag, kijk, dat, je kunt de zorg... Kun je ook verschillende manieren kun je dat presenteren. Maar bij de, bij, de, bij de PVV gaat het meer, als het dan gaat over zorg... gaat het meer over dat het een schande is... dat wij onze ouderen op een bepaalde ja. manier behandelen. Ja. En dat gaat niet over het financiële... Aspect van de zorg. Maar de dan... mensen die je geïnterviewd hebben... die vinden dat niet zo gek belangrijk? Nee, dat is, niet wat ze... dat is niet waar de nadruk op ligt. De nadruk ligt op het feit dat het een schande is... Dat, die... dat de ouderen niet elke dag in het verpleeghuis onder de douche kunnen. Dat als ze vallen, dat het dan drie uur duurt... voordat er een verpleegster komt kijken of iemand al doodgebloed is. Uh, dat soort zaken, daar gaat het over. En het gaat. dat zijn geen financiële discussies. En daar zit misschien ook wel een beetje dat academische in... wat we na nou twee keer gehoord hebben. Uh, het is ook heel academisch om dan meteen te gaan praten over kosten. Nee, dit gaat gewoon over gevoel. Dit gaat gewoon over hoe wil je dat je eigen ouders... als ze straks in een verpleegde huis mo zouden moeten zitten... God verhoeden het, maar stel dat ze daar zouden moeten zitten... hoe zou je dan willen dat ze verzorgd worden? Nou, dan zegt de PVV, stemmer... Niet op deze manier. En het heeft verder niet zoveel, en natuurlijk heeft dat ook een kostenaspect, maar daar gaat het niet meteen om. Het gaat eerst over het gevoel dat dat niet het is deukt. Het heeft wel natuurlijk de PVV een, een sociaal imago, althans. Ik heb daarbij Tuurlijk. een gevoel dat de PVV ook op dat gebied wel sociaal is in plaats van heel liberaal recht. Uh, nou ja, ik bedoel, ik, denk, ze leggen, ik bedoel, het verhaal wat de PVV op dit punt houdt, dat kun je bij de VVD niet vinden, dus in die zin heeft hij daar helemaal gelijk in. Ja. Oké, okay. maar ja, dat, ik wel dat zien van mijn, mijn indruk... dat dat vooral ook omdat het nu juist zo slecht gaat... en eigenlijk maar een beperkte groep die het heel goed heeft gehad... want de euro heeft dan wel rijkdom gebracht... maar bij uiteindelijk de werkman niet... die nu wel wordt geconfronteerd met hervormingen... waarin de sociale zekerheid eraan gaat... Uh, uh, laat doorwerken en noem al die maatregelen maar nou, ook... André, volgens mij is eigenlijk is, aan de onderkant terecht. Volgens mij is het gemiddeld niveau de afgelopen jaren flink gestegen. We doen er nu wel even een, een, een tandje af... Uh, maar uh, iedereen in Nederland heeft het afgelopen jaar toch alleen maar beter gekregen? Gemiddeld dan, nou, hè? In de lagere salarisschalen is dat toch allemaal niet zo hard gegaan... als in de hogere salarisschalen, kan ik u melden. Nou ja, wat het probleem met deze discussie volgens mij is... dat er heel erg veel diversiteit is. Er zijn natuurlijk mensen die het afgelopen jaar heel erg hebben geprofiteerd. Maar er is natuurlijk ook, en dat zie ik bijvoorbeeld onder mijn afgestudeerden om maar eens iets te noemen, dat zijn mensen die krijgen geen vast contract... Al die ZZP'ers, dat is ook gewoon, een, een dat is niet al dat de mensen het roepen dan. Dat is mijn keus, dat vind ik leuk en dat is vrijheid. Maar dat is natuurlijk ook gewoon heel vaak bij gebrek aan beter. En dat zijn mensen die inderdaad geen huis kunnen kopen en die geen hypotheek krijgen. En die heel veel, die geen WAO krijgen als ze, weet ik veel, als ze iets krijgen, et cetera. Die geen pensioenopbouw hebben. Dus daar is wel heel erg veel diversiteit in. En daar is dus ook heel veel potentie. Voor men, voor, f, bij groepen mensen, om wat duidelijker en wat krachtiger te stemmen... zou ik het maar even noemen. En niet voor middenpartijen die daar niet zo vreselijk veel aan gedaan hebben... de afgelopen jaren. André... Eh, ja, ja, dat, dat was mijn punt ook. Oké, okay, goed. <lacht> ik wil je daarvoor danken. Heel erg bedankt, Fijn uit Dankjewel. 0800-1121, dat is uh, ons telefoonnummer. Um, ik moet jou bedanken uh, nu uiteindelijk, Chris. Want uh, volgens mij staat er... Uh, uh, <lacht> met vervoer op jou te wachten. Oh, er staat vervoer op mij te wachten. Ja. ja. Um, wij gaan zo even muziek draaien van jou. I morgen is de boekpresentatie. Um, ja. Joost Eerdmans, oud-LPF-kamerlid. En uh, Hero Brinkman, ex-PVV, uh, nemen mijn boek in ontvangst. Waarom die twee? Um, nou, um, volgens mij, de hele hoop PVV-stemmers hebben uh, een warm gevoel bij Fortuin. Nou, dan vraag je je af, LPF, wie zaten daar allemaal in en uh, wie, wie zijn daar goed van? Nou, ik zou zeggen, van de LPF is maar één persoon in het publieke domein overgebleven. En dat is Joost Eertmans. Um, en volgens mij ook nog steeds, um, en volgens mij ook een hele keurige... Um, maar dat is mijn, dat is mijn interpretatie, hoor, want hij wordt niet genoemd in het boek. Maar het is wel een hele keurige populist zoals mensen hem graag zouden... zoals mensen graag populisten zouden willen zien. En Hero Brinkman, nou... Um, dat is een, een PVV'er die volgens mij um, een wat genuanceerder geluid laat horen. En dat sluit ook heel erg goed aan bij wat die PVV'ers graag willen. Want die willen juist dat rabiate geluid uh, eigenlijk niet. En Wilde zelf, is hij geïnteresseerd in je uitkomst? Ja, ik heb geen idee. Ik vermoed dat de PVV het uh, een complot vindt. Tenminste, wat PVV-fanatici uh, die, uh, uh, die vinden het niks. Uh, maar... Um, ja, hij is van harte welkom. Uh, morgen om half drie, uh, rivier. Wat is de Nutshuis in Den Haag? Uh, ik wil het zo uitrekenen, maar ik denk dat hij uh, niet komt. Maar je denkt toch niet dat hij een exemplaar van het onderzoek uh, en het boek laat uh, ophalen? Nou, ik denk, ik weet zeker toen uh, Joost Eertmans een prestatie had over zijn boek tien jaar na, uh, na PIM. Um, toen zat ik naast de halve PVV Eerste Kamerfractie met mevrouw Klever, mevrouw Freiters en zo. Dus ik. ik ik kan me bijna niet voorstellen dat ze niet de stagiair sturen morgen. Goed, dat gaan we allemaal afwachten. Ik wil je heel hartelijk danken dat jij hier was. Um, en, en uiteraard een goede thuisreis. En een hele mooie, uh, mooie gebeurtenis morgen. Dank je wel. Met je boek, dank dat je hier was. Um, en we gaan muziek draaien. Uh, Birdie uh, met Shelter. Wie of wat is Birdie? Het is, een heel jong, het is een heel jong meisje. Ze is echt veel jonger dan je denkt dat ze is. Nou, Ik weet pardon. niet meer hoe jong, maar moet je even nazoeken. Chris Alberts, dank je wel. Maar je kneep in mijn hand en zei dat een ander Die dood zijn, de passen verstorven. Alleen in mijn hoofd nog steeds die. De De Elenderdamme met uh, het regende uh, zon. We hebben het uh, in dit uur uh, van Kazeluna uh, over uh, de politiek. Uh, Chris Haberts uh, was mijn gast. Hij is nu helaas weg. Uh, we hebben het over de PVV gehad, uitgebreid. Als u wilt reageren, dan kan dat nog een uh, kwartier lang. Uh, een klein kwartier lang op 0801121. Dat is ons telefoonnummer 0801121. of NCV.nl. Paul, goedennacht. Uh, nacht. Je mag het zeggen, Paul. Uh, ja, nou, ik wou eigenlijk zeggen dat... Uh, ja, er zijn tegenwoordig toch... Ja, zijn veel mensen die eigenlijk wel voor een verzorgingsstaat zijn. Uh, ja, ik hoor mezelf terug door de telefoon. Wacht, ik probeer dat even een beetje te voorkomen. Ja. Maar... Uh, in feite is het zo dat eigenlijk de verzorgingsstaat... dat gaat niet eigenlijk goed samen met een... Uh, ja, open grenzen, zeg maar, dat je zegt van je laat heel veel immigratie toe... omdat dat eigenlijk de kosten van de verzorgingstaat opvoert. En uh, dat is eigenlijk al, ook al in dat boek van Lucassen en Lucassen min of meer geconstateerd. Die zeggen eigenlijk van ja, vroeger was het zo, toen uh, konden mensen weliswaar naar uh, Nederland komen... Maar uh, ze konden niet rekenen op een uitkering of iets dergelijks. Dus moesten ze eigenlijk hun eigen brood verdienen. En anders verkeerden ze in armoede. Mm -hmm. Nou, Tegenwoordig is het zo als mensen naar Nederland komen. Dan uh, accepteren we eigenlijk niet dat die mensen in armoede verkeren. Dus ze worden eigenlijk al heel snel opgenomen in het, uh, in het verzorgingssysteem. Mm -hmm. En dat uh, voert de kosten op. En dat is ook wel uh, erg aantrekkelijk om dat te doen natuurlijk. Hè? Dus dat, dat heeft een enorme aanzuigende werking. Maar wat bedoel je ermee? Eigenlijk... Aanzuigende werking van? Nou ja, dat je zegt van nou uh, allerlei mensen die zijn, denken van nou... Um, ik wil eigenlijk welvarend leven. Het ja, is maar zo, zo heb... goed geregeld in Nederland, dus ik ga daar naartoe. Dat, dat is wat, wat je ja, bedoelt. Ja, maar ook uh, dus zeg maar je kunt een onderscheid maken... Tussen mensen die zeggen ik wil immigreren om uh, hard te werken. Die gaan dus naar landen met een minder goed, uh, goede verzorgingstaat. Maar juist mensen die zeggen van ik wil een uh, welvarender leven. Maar ik ben niet in staat of ik, ik wens niet um, um, daar veel uh, werk uh, voor te verrichten. Die komen naar landen waar een uh, goede verzorgingsstaat is. Mm -hmm. Ja. Um, maar als het nu gaat om, om het politieke landschap, uh, deze constatering, uh, we, weet je op, waar je op gaat stemmen? Uh, nou, liefst zou ik een eigen partij oprichten. Maar uh, ik denk dat ik het voorlopig maar even bij het CDA hou. <laughs> en als je je, als je partij eigen partij zou wat, oprichten, wat zou dat, dat dan, dan zijn? Ik zou naam krijgen als ik dat mag zeggen, uh, Genke, gekke Henkie niet. Uh, ik, ik ben gekke Henkie niet? Nee, gewoon gekke Henkie niet. Aha, en waar staat... Het de... is eigenlijk een soort goed, maar niet gek beleid. Dus goed, dat betekent, ja, maar niet gek... dat betekent eigenlijk toch een soort middenpositie. Maar uh, niet zoals bijvoorbeeld uh, bepaalde partijen doen... heel erg bepaalde principes uh, bepleiten. En ondertussen... Uh, blind zijn voor de consequenties van die principes. Dus veel partijen die uh, ja, ze zeggen wel eens, een hamer die ziet de wereld als spijkers. Nou, veel partijen zien hun de wereld, de, we de wereld om hun heen, vanuit de principes die ze uitdragen. En ze zien dan eigenlijk ook helemaal niet van als iets uh, de werkelijkheid niet in hun. Uh, ...principes uh, van pas komt. Geeft u dus er een voorbeeld van? Ja, een voorbeeld van... Um... ...oh, dat uh, wacht, dat moet ik even nadenken. Nou ja, bijvoorbeeld met uh, ja, liberalisme kan dat zo zijn. Van Je maakt alles uh, liberaal... Mm -hmm. En dan maak je de hele wereld liberaal. Nou ja, misschien, misschien mag ik een voorbeeld geven. moet jij maar ja? als ik je even mag helpen. Um, ja. uh, de bankencrisis, uh, een, een, een radicaal liberaal zal zeggen. De bankencrisis uh, en alles wat daar toch uh, echt heel erg fout gaat. Is alleen maar een bewijs van dat het te weinig marktwerking is. En dat je ze nog minder uh, moet remmen in datgene wat ze willen. Maar goed, dat zie ik zelf wel een beetje anders. Om te beginnen denk ik dat uh, in Amerika eigenlijk het, uh, het, de vrije markt is eigenlijk overgeslagen in een soort nepotisme. Uh, dat betekent eigenlijk dat grote bedrijven, Enron is misschien een uh, goed voorbeeld, uh, eigenlijk een soort staatssteun krijgen. Terwijl eigenlijk die partijen al dermate groot zijn dat ze dat soort steun helemaal niet uh, nodig hebben. Dus je krijgt eigenlijk een soort... Uh, bescherming van een beperkt aantal uh, bedrijven. Dus dat zou ik niet uh, tot uh, vrij, vrije markt-economie willen rekenen. Nee, nee, maar het gaat mij erom. Dat uh, dat was, hoog, volgens mij was uh, dat jouw, hoog, punt, hoog was jouw punt net dat uh, politieke uh, groeperingen soms zo vanuit hun eigen gedachtegoed uh, uh, dingen bekijken. dat ze niet meer zien dat de realiteit soms niet in hun gedachtegoed past. Uh, ja, nou goed, laat ik, ik proberen zo te zeggen. Bijvoorbeeld een uh, P van de A die ziet, dus die zegt eigenlijk van, uh, ja, we willen uh, bijvoorbeeld het idee van binden. Hè? Dat uh, heeft, uh, geloof den Uyl al uitgedragen en Cohen en uh, weet ik veel wie. Maar eigenlijk uh, het feit dat er zoveel nadruk uh, op binden wordt gelegd binnen de P van de A uh, betekent eigenlijk dat er een probleem is met ja. de samenhang in de samenleving. Okay. En die dat probleem met die samenhang is eigenlijk ontstaan door de immigratie. Dus eigenlijk de immigratie heeft eigenlijk de samenleving gedesintegreerd. En vervolgens praten ze helemaal niet over die oorzaak van desintegratie. Maar praten ze eigenlijk alleen maar over... Ja, we moeten de boel bij elkaar houden. Okay. En dan zien ze eigenlijk dat probleem van die desintegratie. Okay. Dat zien ze eigenlijk helemaal niet. Dank voor het bellen, Paul. Oké, okay, als en, en een prettige nacht toch? Dankjewel. 0800-1121. Ja. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. Rob, goedenacht. Goedenacht. Je mag het zeggen, Rob. Ja, ik mag het zeggen. Um, ja, ik, ik heb een duidelijke keuze waar ik voor ga. Dat is de ASP. Um, ik vind het jammer dat vaak de ASP uh, erg uh, negatief wordt uh, afgeschilderd. En de media ook. Met name de NLF, denk ik van. <laughs> maar... Uh, de partij, kijk, wat is links, wat is rechts. Het gaat erom van, uh, SP is sociaal, dat is de grondslag. Mm -hmm. En wat is conservatief-liberaal? Je kunt ook zeggen, de VVD is ook uh, conservatief. Die kiezen altijd toch wel voor de mensen met een grote beurs en bedrijven en zo. Mm -hmm. Dat is ook een conservatieve inslag, zo kun je het ook zien. En de SP maakt best wel ontwikkelingen door. Uh, uh, Vroeger hadden ze, zeg maar, je mocht dan wel geen uh, eigen preview, je, bezit hebben, zeg maar. Maar dat mag tegenwoordig wel. Mm -hmm. Dus die vernieuwen zich ook wel. Dus in hoeverre zijn ze conservatief, de, uh, SP? En vooral, vind ik, ze zijn sociaal. Ja. Is dat, en, is dat, is dat ik... voor jou de belangrijkste reden om uh, SP te willen stemmen? Wat zegt u? Is dat de belangrijkste reden om SP te stemmen? Ja, dat is mijn belangrijkste reden. En... Ik zet ook wel mijn vraagtekens bij uh, het systeem en de vrije markt. Um, wat heeft het nou voor goed gebracht? Als je zo terugkijkt, en dan denk ik vooral aan uh, de zorg, de school, scholing en uh, ja, noem maar op. Ziekenhuizen dus. Gezondheidszorg. Ga um, ah, ik erover zeggen. Um, kijk, een regering is er eigenlijk voor het volk. Ja. Maar. Als je alles gaat privatiseren en de vrije markt overlaat... ja, dan krijg je toch het, re uh, het recht van een sterke. Mm -hmm. En zijn meestal de grootste bedrijven en, en eigenlijk de multinationals... die uiteindelijk uh, het meeste geld en de meeste macht hebben dan. Want ik vind ook nu met die crisis... en al die banken worden nu wel gefinancierd... Uh, uh, uh, weet je wel, die, die schulden allemaal. En, maar eigenlijk, ik heb daar mijn grote twijfels bij... De, de, de hele geldsysteem houdt de regeringen in de macht. Zo ja. zie ik het in ieder geval. En ja, misschien moet je het wel juist uh, meer aan de staat overlaten. Die het daar regelt dan. En kijk, dit, dit is nooit één partijstelsel. hier in, in tenminste Nederland niet, in Frankrijk niet... en in veel Europese landen niet. Nee, nou sterker nog, het is versnipperder dan ooit bij ons. Ja, maar kijk... En, Daarom is het best wel goed als je het meer aan de staat overlaat. Er is genoeg uh, veelzijdigheid van politieke partijen met ideeën. Oh. Dat bedoel, als je begrijpt wat ik bedoel. Jij zou liever een grotere, sterkere overheid hebben... die meer dingen regelt dan ze nu doen? Ja, zeker. Wat zouden ze meer moeten doen dan nu? Nou, zeker voor de burger meer in bescherming nemen. Over de, over de, uh, uh, dat, de kosten voor uh, energie... De Ziekenhuiskosten. Noem maar op. Want er zijn genoeg mensen die er echt. Het wordt er allemaal feest te duur. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die heel veel verdienen. Ja. En okay. uh, die dit dan wel kunnen betalen, maar ja. een heleboel niet. En dan denk ik ook aan de ouderen die dus geen, die geen pensioen hebben, zelfs. Of een heel klein pensioentje. Ja. Oké. Okay. Dank voor het bellen, Rob. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. En een prettige nacht nog. Dank je wel. We gaan afsluiten met muziek Agnes Obel. Brother Sparrow heet dit liedje. MUZIEK oh. We zijn uh, aan het einde gekomen met deze mooie muziek van Agnes Obol uh, van 2 uur zo Zometeen op Radio 1 D. E. O. met Dit is de Nacht Joey Koervoets uh, die presenteert Dank voor het luisteren. Een hele prettige nacht. Morgen is de NCV er weer om 12 uur met lunch. Een hele prettige nacht als u wakker blijft en lekker blijft luisteren naar Radio 1. onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV